Kees schroot met het NOS-journaal. KLM moet opnieuw gaan onderhandelen met de overheid over de voorwaarden voor het coronasteunpakket. Dat vinden de piloten van de luchtvaartmaatschappij die ook aandeelhouder zijn. De piloten vallen over de minstens 20% salaris die ze moeten inleveren. Volgens hen is dat in strijd met het internationaal arbeidsrecht. KLM krijgt 3,4 miljard euro om door de coronacrisis heen te komen... maar moet in ruil daarvoor wel hervormingen doorvoeren. Duitsland gaat een coronatest verplicht stellen voor reizigers die uit risicogebieden terugkeren, heeft de minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. De Duitse regering wil op die manier een nieuwe golf besmettingen voorkomen. Vorige week werd al aangekondigd dat teruggekeerde reizigers zich op vrijwillige basis konden laten testen. Die test wordt nu dus verplicht. Bij een negatief resultaat hoeven ze niet 14 dagen in afzondering. Duitsland beschouwt onder meer de VS, Turkije en Israël als risicovolle landen. De politie is op zoek naar een ontsnapte TBS'er. Het gaat om de 61-jarige Henk E., die in 1998 is veroordeeld voor meerdere geweldsmisdrijven. Hij was begin deze maand op verlof toen hij in Zeeland werd betrapt bij een inbraak. Hij wist te ontsnappen aan de politie. Vandaag is hij nog op de Kool Single in Rotterdam geweest, maar verder is zijn verblijfplaats onbekend. De politie vermoedt dat de ontsnapte TBS'er in de buitenlucht slaapt. BMW gaat het salaris van managers koppelen aan de hoeveelheid co 2 die de auto's van het bedrijf uitstoten. De Duitse autofabrikant wil die uitstoot in tien jaar tijd met een derde verlagen. Als dat niet lukt gaan de managers dat in hun portemonnee merken, heeft, de, heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Om de doelstellingen te halen moeten er over drie jaar zeker twaalf modellen op de markt zijn die volledig elektrisch zijn. Nu produceert BMW nog maar één elektrisch aangedreven auto. Het weer op steeds meer plaatsen klaart het op. Het is 22 tot 28 graden. Vanavond draait de wind naar het westen... waardoor het morgen een stuk koeler is met 19 tot 23 graden. Verder is het morgen wisselend bewolkt... en kan in het binnenland nog een enkele bui vallen. Dit was het NO ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de snelweg in ons land. In Verkezand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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zee. Zandvoort zon, Dit is de zomer Vroeger van die, uh, die video's, uh, eerlijk gezegd. Hè? Uh, van die videospelletjes. En dat doet mij dit aan, denken uh, Die Pac-Man uh, dingetjes. Even het boterhamzakje goed uh, zetten, jongens. Want anders dan gaat het uh, helemaal niet goed. Uh, I am Lotus was dat met... Uh, murieke, uh, het is een onuitsprekelijke naam. Procrastinate heet het uh, nummer. Uh, die jongens zullen al lichtelijk verbaasd zijn... dat, uh, dat ze als eerste worden gedraaid. Ja, ja, dat kan. En dat heeft alles uh, te maken... omdat we vanavond weer uh, live muziek in de studio hebben. Is van Liset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 Tonight, it's cold out there, be face to face. But you're in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 tragic family Schoenen uittrekken, want anders dan, uh, dan oh. krijg je dus uh, geen goede handclap. Dof, maar goed. Doffe klapjes. <laughs> krijg een toffe klap. Uh, de tweede, welke is dat, uh, Lisette? Uh, solid Wall heet -ie. dreams I had, they let me go. I've got some love, I've got an illusion that put my daily life in confusion. met een dof, uh, dof glap, want die moest erheen... Uh, <lacht> nou goed. Uh.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 Inzamelingsactie om een vinylalbum album uit te brengen. Om even de kosten wat te drukken bij het volgende album wat hij wat wil uitgeven. De Doldrums heet dat album en daar is ook dit nummer op te horen, namelijk De Doldrums zelf. Sometimes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 Uh, I don't know if I'm sorry, and a woman is like land. All right. I don't know if I'm sorry. I just want to make you stop crying me tell me my story then i will stop lying sign Het uh, nummer staat uh, ook nu uh, op het punt te beginnen. Dus het, uh, ja, ja. het, het, mu het muzikale geluid uh, mag weer uh, laten horen hier Zeker bij... Zeker weten. Uh, ja. A woman is like land.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 It's like land, a woman is like Lent A warm wind is blowing, the colors are rich and deep. Don't let it fool you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 An heir. Although she is so pretty, she is of no use. A woman is like land, she must. Ja, ja, het uh, tweede blokje van twee is uh, ook uh, gedaan. Straks, uh, na het nieuws van negen uur... Uh, komen we natuurlijk uh, nog uh, terug bij Lisette uh, met nog een blok. Dus mensen niet getreurd. Uh, mensen die ook nu even op YouTube aan het meekijken zijn. Want ja, daar zijn we ook op de, te vinden. En dat kanaal gaan we nog uh, wat vaker gebruiken. Maar dat uh, ga je in de komende tijd uh, nog wel horen. Nu is het uh, tijd weer voor uh, muzikaal werken. Instrumentaal, dat wel. Marinka heet zij en theater heet het nummer. Dog's, dogs Cold Kitty komen uit de buurt van Heilo. Daar komen ze, nou, Beverwijk zelfs, daar komen ze vandaan. Alleen Gert-Jan zit nog iets verder hoger op. En die komt ergens weer uit de buurt van Heilo. Dat is dan de enige. Het is een Beverwijkse band. Dus komt hier uit de buurt. is dus misschien wel leuk voor, de, voor wat we nog gaan doen de komende tijd. Want er zit wat samenwerking aan te komen.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 Without feeling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 Alles schiet alles zacht, het kan maar niet te hard, alles hapert alles zwart.